10 uur. NTO Radio 1 met Karel Johan de Zwart. Angela de Jong, tv-recensent van het Algemeen Dagblad, heeft zich bij het gezelschap gevoegd aan tafel. Annemarie Jortsma is hier en de directeur van de Bali, Juri Albrecht, zometeen in het Mediaforum. Nu eerst het nos Nationaal met Jeroen Tjepkema. Kinderen die langdurig worden blootgesteld aan magnetische velden lopen mogelijk een hoger risico op leukemie en hersentumoren, dat concludeert de Gezondheidsraad. Volgens de raad moet het advies om huizen niet dicht bij hoogspanningslijnen te bouwen, daarom worden uitgebreid. Jaarlijks krijgen ongeveer 135 kinderen leukemie. Eens in de twee jaar is er mogelijk één geval dat samenhangt met de aanwezigheid van bovengrondse elektriciteitslijnen.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 Een onderzoek van de Groene Amsterdammer. Volgens directeur Visser van de Tiplijn is die extra inkomstenbron nodig... omdat de 1,1 miljoen euro subsidie van het Rijk niet kostendekkend is. Hij legt uit waarom die instanties de tips kopen. Bij gemeentes gaat dat onder meer om uh, hennepteelt. Uh, vaak een reden voor gemeentes om ook uh, bestuurlijke middelen in te zetten... zoals het sluiten van een pand uh, bijvoorbeeld. In het geval van verzekeraars kan dat ook om hennepteelt gaan, brandstichting... en vanzelfsprekend uh, verzekeringsfraude.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 Het noord brabants museum heeft voor de derde keer in drie jaar tijd... een schilderij van Van Gogh gekocht. Het stilleven met flessen en schelp was van een particulier in het buitenland. Het museum in Den Bosch heeft er 2,5 miljoen euro voor betaald. In Amsterdam-Oost zijn meerdere gewonden gevallen... toen een touringcar van een talud reed en kantelde. Alle passagiers zijn volgens de politie uit de bus gehaald. Meerdere organisaties stappen samen naar de rechter... om de inlichtingenwet aan te vechten. De vereniging van strafrechtadvocaten, Bits of Freedom en Privacy First... willen voorkomen dat de wet op 1 mei ingaat... en spannen erom een kort geding aan. Ze vinden de aanpassingen die het kabinet... na het referendum heeft gedaan, onvoldoende. Bits of Freedom vindt ook dat het kabinet... de wijzigingen probeert door te drukken. Wij vinden dat eerst het parlement aan zet is. En die moeten de kans krijgen om die wet... in overeenstemming te brengen met onze grondrechten... En Het kabinet is heel duidelijk laten merken dat ze dat niet willen. En daarom stappen we naar de rechter. En dan de rechter vragen we nou, zorg voor dat de wet niet in werking treedt per 1 mei. Maar pas nadat de Tweede en de Eerste Kamer zich hierover heeft kunnen uitspreken. Dat ging niet helemaal goed. Het weer, het wordt een zonnige dag en 20 tot 26 graden. In het buitenland Wel kan het op het strand wat koeler zijn door een frisse zeewind. Morgen nog warmer, 25 tot 28 graden. Verkeersinformatie: Jolanda van der Velden. We hebben nog een paar files over uit de ochtendspits. Het heeft ook te maken met ongelukken. Uh, twaalf files hebben we nog staan. Ik noem de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Tussenknoopend Aasloon en het reizen. Drie kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Helemaal dicht is de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Hattem en Epe. Daar staat 7 kilometer met meer dan een uur vertraging. Er is een vrachtwagen gekanteld. Geladen met levende kippen. Die kippen moeten overgeladen worden. Dan moet ook nog een stuk vangrail uh, hersteld worden. Gaat nog wel even duren. Verkeerweg weg naar Apeldoorn kan het beste omrijden via Amersfoort over de A28 en de A1. In de tunnel in de N62, Borselen richting Gent, staat een kapotte vrachtwagen. Die wordt later vanochtend geborgen. In de tunnel is nu maar één rijstrook open. Reken op een half uur vertraging tussen Borselen en de tunnel. Speksevers Hoormiete 6. Ja, maar bij de aanschaf van een hoortoestel heb je allemaal van die verborgen kosten.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 Spraakmakers en de media. Spraakmaker van de dag, Annemarie Jortsma. Directeur van debatcentrum De Bali, Juri Albrecht. En Angela de Jong, tv-recensent van het AD, is ook aangeschoven. Ja, Angela, uh, jij hebt geen mediamoment vandaag. Je bent het mediamoment. Want jij schreef vorige week een uh, column met de titel... John de Mol moet Jan Slachter inlijven. Nou, uh, want hij voelt feilloos aan wat kijkers willen. Dat is oh, een beetje de redenering, wat? hè? Uh, uh, en John de Mol heeft die column blijkbaar gelezen. Dat werd gisteren duidelijk bij BNR. Hij heeft niet gebeld, hij heeft me wel een appje gestuurd. Ah, naar oké, aanleiding echt? van dat nou. uh, artikel. En toen schreef hij: wat een goed idee, Jan. <lacht> en ik heb hem toevallig drie weken geleden gesproken. Af en toe praten we wel eens met elkaar over gewoon de media en over allerlei andere zaken. Niet over dat ik bij hem zou komen werken. Uh, en dat ga ik ook niet doen. Ja, nou wat een macht heb jij toch, Angela? Ja. Nou, dat waag ik te betwijfelen, maar leuk is het wel. Ja. En hoe heet het hierbij? Ik ben intuur, hoor. Voor zes tonnen in een Tesla, <tossf> denk ik dan. Ja? Ja. Jij zou die stap wel maken, in tegenstelling tot Jan dus. Nou, het alpa, dat nou, ja? is volgens mij helemaal niet aan de orde. En volgens mij moet je gewoon lekker stukjes laten schrijven over televisie. Daar ben ik uh, het beste in. Dat zeg ja. ik dan maar even heel onbescheiden. Nou is het een beetje uh, op een lollige toon allemaal, natuurlijk. Uh, uh, maar uh, ja, het heeft dus wel impact gehad, zou je kunnen zeggen. Nou ja, John de Mol kan dezelfde rekensom maken als ik... En die ziet ook dat Jan uh, in dit uh, tijdgevricht... waarin Netflix zeg maar, uh, meer en meer terrein wint... Ja. dat hij toch degene is die bij de publieke omroep mensen... nog op een bepaald tijdstip voor de televisie krijgt. Ja, de vraag is of dat ook bij Talpa zou werken natuurlijk. Want het is wel een bepaalde vorm van televisie. Ja, maar ja, er kijken wel uh, mensen naar. Er kijken meer mensen naar dan alleen ouderen. Ja. Ik heb vandaag zelf ook een mediamoment. Iemand die hier vaak in het Mediaforum aanschuift is Casper Sikkema. De inmiddels oud-hoofdredacteur van Vice. Gisteren werd bekend dat hij is ontslagen na ontoelaatbaar gedrag. De CEO van Vice Benelux, Sjoerd Reimakers, heeft dat bevestigd aan het NRC. En hij zegt dat door het gedrag een vertrouwensbreuk is ontstaan. Hij wil niet kwijt wat zich precies heeft afgespeeld en of er aangifte is gedaan. Wegens privacy en juridische redenen. RTL Nieuws meldde gisteravond dat het te maken zou hebben met een incident van seksueel grensoverschrijdend gedrag in 2015. Um, wij hebben contact gehad met Casper... en die geeft aan dat hij op dit moment er niks over kan zeggen. We hebben Vice ook benaderd, maar daar hebben we nog geen reactie van. We blijven het dus volgen. Juri, wilde jij daar nog iets hierover zeggen? Nou, ik vind het toch als werkgever... Toch wel heel onverstandig om zo onduidelijk te zijn over de reden van iemands ontslag. Kijk, ik bedoel. Ik wil het helemaal niet opnemen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar ik bedoel, dit vind ik ook grensoverschrijdend gedrag van een werkgever. Je moet iemand ontslaan en je moet niet in het midden laten. Nou, is iemand. In dit geval dan de hoofdratuur van Weiss. Hier het slachtoffer van allerlei speculaties. Wij hebben het er het hier het nu over. Ja. Het, de schade wordt wel heel De, groot. de, de schade is nu al gedaan. Ja. Um, het, terwijl misschien is het wel dat hij een, een, een journalistieke afweging heeft gemaakt. Die zij niet vertrouwde. Of weet ik. Dat kan ja. ook. Wat is ontoelaatbaar gedrag? Dus als werkgever vind ik dit wel heel grijs. Hoor. Of gelijk ja. zo zeggen onverstandig om Goed. het zo te doen. Wij, proberen, of wij houden contact ja. met Casper En wellicht dat hij binnenkort zijn verhaal hier wil doen. De rechtspraak is hot van sommige, meestal grote of heftige rechtszaken. Willen we alles weten, denk maar aan de zaak Holleder. En voor de ruzies met onze buren kunnen we al jaren bij de rijdende rechter terecht. Uh, maar alledaagse rechtszaken, daar weten we eigenlijk nog niet zo heel veel van. En uh, daar gaat het juist over in het nieuwe programma Voor de Rechter. Gisteren voor het eerst te zien op televisie bij uh, RTL 5. En daarin gaat het bijvoorbeeld over een zaak, over een man die een stinkdier in zijn tuin heeft gedood. En hij wordt beschuldigd van dierenmishandeling. Ik pak een bakje wat bij de achterdeur staat en besluit maar tot de aanval over te gaan. Als ik een slaande beweging maak naar het beest... voel ik dat ik besproeid word met een stinkende vloeistof. Ik kan het beest niet... Ik, ik sla nu een regel over. Ja, ik kan het beest mag. niet in de tuin laten zitten. Mijn parkieten zitten er en overdag zitten de cavias er in hun rennetjes. Ik ja. besluit maar weer op jacht te gaan. Ja, en ik heb hem uiteindelijk doodgeslagen. Want dat is natuurlijk de, de essentie uh, van het verhaal. Ja, u heeft hem... Nou ja, u heeft geprobeerd hem slaan en ging niet helemaal dood en uiteindelijk heeft u hem in een emmer gestopt. Ja, dat is juist. Want u ja. heeft hem geprobeerd dood te slaan en u probeert hem. Nee, dit zijn wel een beetje vervelende details allemaal natuurlijk. Maar zijn hoofd eraf te krijgen met die schop, dat lukte niet. En toen heeft u hem in de emmer gestopt. Ja, precies. Toch? Ik heb geprobeerd om hem zo snel mogelijk door te maken. Ja, zo pijnloos Uitleiden mogelijk. Uit zijn lijden te verlossen. Nou ja, zo pijnloos mogelijk. Uh, Olaf van Paasen, eindredacteur van Voor de Rechter. Goedemorgen. Olaf van Paasen zou Goed. er moeten zijn. Ja, goedemorgen. Ja. Goedemorgen, ja. Wat, wat, uh, voor de rechter, wat is het precies voor het programma? Leg het even uit. Nou, het is eigenlijk wel een goede, goede introductie van zojuist. Um, het laat de alledaagse praktijk zien van, uh, van wat er in de rechtbank speelt. Um, het is inderdaad uh, niet een uh, holleder die met een, in een bunker met een uh, motorhelm wordt aangevoerd... Of een rechter die uh, komt kijken of de schutting wel uh, thuis uh, op de juiste hoogte staat. Ja. Uh, maar het, het, ja, het zijn um, alledaagse huis- en keuken dingen die, uh, die het meeste voorkomen. Uh, ik ben een rechtbank in dat gebouw en binnen die vier muren van de zittingszaal, daar laten we zien hoe het eraan toe gaat. Ja, en in welke behoeften uh, voorziet dit programma? Nou, de, uh, ik denk dat ve er lijnen in ieder geval. Eentje is dat, uh, dat het nu eens echt een beeld geeft... Uh, en dat je hopelijk ook kan, kan meedenken en in het hoofd kan kruipen van de rechter... die, een, die, die moet zal moeten oordelen. Ja. En dat er uh, op, uh, nou ja, uh, op feestjes of partijen als wordt gezegd van... nou, uh, kan jij het nog volgen wat er in dat rechtssysteem gebeurt... en, uh, uh, en, en de straffen die wij geven? Ja. Ik snap het allemaal niet. En nou, wat slappe weet, die slappe had, die rechters, met hun, met hun lage straffen? Uh, Precies, en dan komen we erachter dat er, dat er wel wordt gestraft. En als er niet, of misschien na oordeel van de mensen wat minder wordt gestraft... dat er wel wordt uitgelegd waarom dat zo is. Ja, was het moeilijk of misschien wel makkelijk om zomaar een camera in de rechtszaal te krijgen... Nou, het heeft wel wat voeten in aarde gehad. Dat heeft ermee te maken, jaren terug hebben we een soort gelijks gemaakt uh, uh, voor de KRO-NCV. En dat heeft wel uh, het vertrouwen gewekt bij de rechtbanken. Dat we het op een, nou ja, laat ik zeggen, fatsoenlijke manier doen. En, uh, en dat heeft wel aanzienlijk geholpen in de toestemmingen die we nu hebben gekregen voor, uh, voor een vervolg. Ja. Spelen jullie ook in op de, misschien wel de, de behoefte aan transparantie die in de rechtspraak is? Om uh, te laten zien, uh, wij zitten hier niet in een ivoren toren, mensen. Wij zijn uh, ja. bezig met maatschappelijk belangrijke dingen en we hebben echt wel de feeling met de maatschappij. En dat is een, uh, een belangrijke reden voor rechtbanken om mee ja. te doen. En voor rechters ook om, uh, om, uh, om, het, om camera's toe te laten. Ik, de, de zaken die we filmen, die zijn ook openbaar. Je kan ook op een goede dag gewoon uh, de rechtbank binnenlopen. Ja. En dergelijke zittingen ze zijn ja. openbaar. Dus men wil laten zien hoe de, hoe de rechtelijke macht werkt. Ja, ja, het is een vrij, uh, hoe zeg je dat? Het is eigenlijk een registratie van rechtszaken. Hè, van zo'n zitting. Ja. Ik bedoel, het is, verder niet, het is weinig effect zit erin. Uh, um, mogen jullie alles doen? Of zijn jullie gebonden aan regels? Mag je alles filmen? Uh, we mogen alles filmen, maar dat, dat, dat, dat doen, mogen we alleen maar... als we van tevoren, van alles en iedereen toestemming hebben gekregen. Ja. Uh, en dan nog, uh, laten we... Want een rechtszaak begint altijd uh, verifieren ze met wie ze uh, van doen hebben. Dus dan krijg je persoonsgegevens en, en, en, uh, nou ja, en, en uh, adressen, weet ik vooral. Nee, dat halen we allemaal weg. Ze, de mensen zijn wel geanonimiseerd. Uh, maar hebben ze allemaal toestemming gegeven? En van tevoren weten we dat de rechter en de officier... Uh, de, de, de procespartijen, zoals ze die uh, akkoord zijn, nou uh, en een verdachte of betrokken is akkoord... dan filmen we alles en daar maken we vervolgens dan de samenvatting van. Ja, en, en het is ook nog behoorlijk leerzaam. Uh, in het programma bleek gisteren ook wel dat sommige mensen... Nou, nog wat kunnen leren van de rechtspraak. Maar u wist dat het hebben van wapens niet mag. En een vuurwapen weet u al helemaal van dat het niet mag, toch? We mogen toch allemaal vuurwapens hebben. Al zijn er dat wij gewoon ons aan de regels houden. Nee, dat is niet zo. Oké, okay, dat dacht ik. Dacht u dat? Ja, dat dacht hij. Uh, Angela en Jury, jullie hebben gisteren ook gekeken. Uh, heb jij nu het gevoel dat je wat meer weet van de alledaagse rechtszaak, Angela? Nou, dat nou niet direct. Nou ben ik heel lang gewoon algemeen verslaggever geweest. En heb ik ook heel veel politierechterzaken gedaan. En dat was altijd wel al mijn favoriet. Want dat was overzichtelijk. En je ja. had gelijk de uitspraak. En dat waren toch altijd leuke dingen. Dit programma vind ik altijd meer dat het mij meer leert over de diersoort mens. Okay. En uh, wat voor verschillende mensen er zijn. En hoe dat in hoofden bij mensen soms compleet misgaat. En wat heb je dan geleerd van de diersoort mens gisteravond? Nou, dat er dus mensen zijn in Nederland die blijkbaar denken dat je wapens mag hebben in Nederland. Ja. Dat vond ik echt best wel verbijsterend. Ja, Juri? Nou, ik, ik, ik, ik dacht van tevoren eigenlijk van... Nou ja, god, dit wordt natuurlijk een vrij sensatiezoekend programma. En ze zeggen wel dat het inzicht moet bieden in de rechtsstaat... en dat ze dat willen en zo. Maar eigenlijk, nu ik het zag, dacht ik... nee, dat maken ze eigenlijk wel waar. Ik bedoel, dit, zo gaat een rechtszaak er echt wel aan toe. En dat is inderdaad mensenwerk. En het is mensenwerk van de mensen die daar uh, het subject zijn... maar ook van de rechters zelf. En die je soms ook ziet aarzelen. Die is echt ja. denken, wat krijgen we nou? Die Je met verbazing ziet kijken ook wel regelmatig. Die ene rechter was ja, fantastisch bij dat stinkdier. Die, die uh, had echt een gezicht als een open boek. En, en, en, en, en soms ja. moet een rechter ook even schorsen, want die moet eens even denken wat die dan hiervan denkt. En zo. Dus het is mensenwerk, natuurlijk is dat zo. Het is geen mechaniek. Hè? Het is geen, en dat, dat, dat stel je toch voor bij een rechtsstaat. En dat, dat laat dit programma goed zien, ja. vind ik. En ik vind ook, vroeger had je goede verslaggevers, de verslaggeverij inderdaad, waar vaak één iemand gewoon dagelijks een column min of meer had om naar de rechtbank te gaan. Met zo'n te tekening, toch? Met zo'n tekening daarbij ja. En dat, dat waren vaak heel erg. Die mens, absoluut. Maar hilarische situaties, verhaal, Tragische hè? Ja. situaties. De condition humaine. Hoe iedereen zit maar het te schipperen en te En het en is vaak heel tragisch. Ja. Ja. En ik vind het goed dat dit, dat terug dat is op tv Dat misten we eigenlijk. De kranten hebben dat de laatste tien jaar laten liggen eigenlijk. Ja. En wat je dus, ook ziet, mevrouw maar is dat de, de, de rechters, uh, uh, nou ja, er blijken toch ook mensen van vlees en bloed die ook ja. niet alles weten... en hun ja. verbazing uh, uitspreken ook. Een verwondering. Je ziet de wenkbrauw omhoog ja. gaan uh, regelmatig. Ik bedoel, het is niet gespeend van emotie, zo'n rechtszaak. En dat steken we er ook van op. Ja, en uh, waar, er komt nog iets bij... dat rechtbanken tegenwoordig op veel grotere afstand zitten... dan ze vroeger zaten. Er zijn veel minder rechtbanken dan vroeger. Uh, dus vroeger en, en er is ook minder regionale pers dan vroeger. Dus, uh, vroeger, dus je hebt, ja. vroeger wist je dan soms, ook als je iets las... en dacht, oh, dat is Jan, of uh, wist je al gewoon... Wat er aan de hand was. Dus ik vind het wel mooi dat ze doen. Overigens komen er waarschijnlijk ook nog. Ik, daar ben ik heel erg voor. buurtrechters. Waar zaken die je nou niet eigenlijk in zo'n rechtbank wil. eigenlijk een soort rijdende ja. rechten, maar dan voor iedereen. Want de rijdende rechten pakt natuurlijk maar een paar dingetjes. Uh, Net zoals we in dit programma Dat zit hè, een ergens paar tussen dingetjes. mediation en rechtspraak in. En ja. daar ben ik ontzettend voor. Ik denk dat recht, heel recht, veel opge opgelost kan worden. zonder dat je daar allerlei officiële. De rechtbanken mee. zijn ook uit het centrum. Ze zijn gefuseerd. Dus ze zijn naar verder weg. Er zijn, zijn ook nog grote gebouwen aan ja, de ringweg, waar eigenlijk niemand meer komt. Hè, ja, waar mensen ook een drempel hebben. Ja. Dus, ja. Uh, Dit is in ieder geval een, manier, een mooie manier om weer even te zien. Dat die rechtbank zien. wat dichter ja. bij, om, ja. meer dichterbij komt. Olaf oh, van Paassen, de eindredacteur van voor de rechter nogmaals. Um, wat je ook ziet, is het, uh, het geduld van rechters. Hè? En ook af en toe het ongeduld, ook wel begrijpelijk. Uh, kunnen we even pauzeren, is dan de vraag na zo'n zitting. Nee, is dan het antwoord, we moeten door. Is dat een bewust signaal om ook te laten zien... Uh, dat die rechtspraak het razend druk heeft? Is dat een van de, uh, de zaken waar ook even subtiel de nadruk op wordt gelegd? Ja, een beetje. Maar ook, uh, kijk, iedereen houdt zich natuurlijk tijdens een zitting in, in de plooi en uh, nou, is formeel. Uh, en dat moet ook. En als heel eventjes ook de verdachte uh, weg is, ja, dan, dan, dan zien we ook heel even het menselijke, nou echt wat zojuist al is gezegd door het panel, ja. uh, het menselijke gezicht ook. En, uh, en dan blijft het ook gewoon uh, uh, even. De, de, uh, willen we willen graag benadrukken dat het ook mensen zijn, de rechters die een afweging moeten maken. Ja, goed. De Raad voor de Rechtspraak is bl uh, blij met het nieuwe programma. Iedere Nederlander krijgt gemiddeld één keer in zijn leven namelijk te maken met rechtspraak. Uh, bijvoorbeeld omdat je voor de rechter wordt gedaagd of als slachtoffer, getuige of deskundige. En zij vinden het belangrijk om te laten zien hoe het eraan toe gaat. En dat programma draagt daaraan bij. Dankjewel, Olaf van Pasen, eindredacteur van Voor de Rechter. En er zou nu iets moeten komen. Nee, dat komt niet. Uh, wij blijven nog even in de uh, juridische sfeer. Want uh, de Raad voor de rechtspraak is aan de ene kant... dus uh, voor meer openheid, zou je kunnen zeggen, uh, met dit programma. Uh, maar de Raad was gisteren verbaasd over een filmpje... dat het Openbaar Ministerie op YouTube had gezet... voordat het hoger beroep in het monster gisteren begon. De verdediging vindt dat de uh, verdachte niet moet worden veroordeeld... tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf... maar tot een uh, voorwaardelijke vrijheidsstraf gecombineerd met een taakstraf. En daar is het Openbaar Ministerie het niet mee eens. Ja, volgens de Raad is het zeer ongebruikelijk... dat het uh, Openbaar Ministerie zo'n filmpje op het internet zet. Hier laat het OM zich al voor het hoger beroep uit... over de schuldvraag en de strafmaat. Bij een hoger beroep moet de zaak juist helemaal opnieuw... en met een frisse blik worden bekeken. Uh, Juri Albrecht, is dat een beetje dom van het Openbaar Ministerie? Nou, um, uh, kijk, het is natuurlijk zo de laatste tijd dat... Uh, wat dan min of meer tegenwoordig de andere kant heet, de advocatenkant, min of meer permanent toegang heeft tot iedere talkshow uh, die er is. Je kan ja. de buis niet aanklikken of er zit een of andere strafrechtpleiter uh, te pleiten voor zijn klant. Die mensen worden uitermate goed betaald. Dus ik vraag me eigenlijk af wat dit voor rare reclame is. Ik bedoel, je vraagt de CEO van Unilever ook niet om te komen praten over boter, zou ik zeggen, in iedere talkshow. Dus ik bedoel, het is af... ook niet altijd zo dat de desbetreffende journalist die interviewt dat goed laat merken. Nou, dat exact. Vind ik, vind dat is nog, wel dat is nog wel een dat is nog groter probleem, inderdaad. Ja. Maar, maar ik vind het. Ik vind dus, dus ik kan me voorstellen dat het OM het soms ervaart als een enorme achterstand in de informatieoorlog. Ja, die druk is er dan. Om, ja, die ah, dan nou moeten wij ook. Ik, ik vind het van het OM overigens niet zo verstandig, want het OM, dat zijn wij al dat is de staat. Hè? Dus het is niet de, de, de, de, de strafpleiter... ten opzichte van het OM, van de officier van justitie, zou ik zeggen. Zo zit onze recht eigenlijk niet in elkaar, maar zo wordt hij vaak ervaren. Dus of het van het OM nou verstandig is om mee te gaan doen in deze mediaoorlog... Ja. dat denk ik eigenlijk weer niet, maar ik kan hun... Hun, hun frustratie eigenlijk goed begrijpen. En ik vind dat wij als journalistiek, we zitten hier ook als mediaforum... wat dat betreft echt ja. wel de hand in eigen boezem kunnen steken... door voortdurend allerlei goed pratende, goed betaalde uh, strafpleiters... ruim baan te geven om hun criminelen uh, wit te wassen. Ja, die komen ja, dan in, in de talkshow zitten, de het liefst met cliënt erbij. Ook maar je ja, weet af, niet ook, wie er wel en niet Met afspraken worden, vooraf he? gemaakt en zo. Ik bedoel... Uh, ik denk, ik denk namelijk dat die redacties van die talkshows... heel vaak hun best doen om een, open, een officier in hun uitzending te krijgen... maar dat ze gewoon niet mogen van een hoge bazen. En wat meer terughoudend zijn. Nou, en dat nou. ze nu op deze manier wat meer de vlucht dat, naar voren dat, nemen... Dat is ook wel waar. Dat vind, vind ik. Ze mogen, ze mogen uh, vaak niet. Dat, nou, dat vind ik zeer goed, uh, begrijpelijk. En er is dus wel degelijk die druk. Want uh, ja, uh, je moet je laten zien, ook als OM natuurlijk. Uh, je moet, maar het is, het is, ze zitten natuurlijk wat dat betreft is een moeilijk parket. Um, uh, uh, parket is woordgrappen van dat heet ook parket. Hè, daar, maar maar, um, maar uh, wij hebben morgenavond hebben we bijvoorbeeld in de Bali... een eerste screening van... Van So Help Me God. Een documentaire over Anne's, een onderzoeksrechter uit Brussel. Waar zij zelf zou komen praten om haar methode. Die documentaire is ongelooflijk. Wat je ziet, wat als, ze is een echte held, wat ze als onderzoeksrechter doet. En het is haar nu verboden gisteren, door het parket in Brussel, om bij ons te komen praten over haar documentaire, waar zij de hoofdrolspeler is. Ja. Dit is overigens brekend nieuws. Ze mag niet komen praten van Brussel. En daar zie je weer dat, dat het OM, zij is onderzoeksrechter, dat systeem ziet er in België net iets anders uit. Maar je kan je inderdaad afvragen hoe. Verstandig het is om je als OM te veel te laten zien. Want ja. je bent de publieke zaak, nou ja, je bent ze woesteren daarmee. Hè, want in, ja, in, in januari speelde dit ook al. Het Openbaar Ministerie ging uh, toen de regels aanpassen, zeiden ze. Uh, om het verstrekken van beeld en geluidsmateriaal. Dat ging toen over die, uh, uh, dat verhoor dat te zien was bij SBS, SBS 6. Hè? Uh, ja. Uh, ja, en degene die we daar in beeld zagen, die is toen uh, naar de rechter gestapt. En die heeft gezegd: ja, ik ben op televisie te zien. Wat is dit? Het OM moet daar discreet mee omgaan. Ja. Hm. Nou ja, ze zijn heel vaak de gebeten honden. Ook als je op verjaardagen luistert, dan is het natuurlijk altijd het OM waar. Die de steken laat vallen voor ja. veel mensen. Ja, plus dat natuurlijk, als ze geen gelijk krijgen, dan hebben ze het verloren. Daarom. Dat, is, dus ja. dat is altijd ingewikkeld. Ja. Ik vind, kijk, aan de ene kant denk ik goed dat ze het doen. Aan de andere kant vind ik het ook goed dat de Raad voor de Rechtspraak een opmerking over maakt. Want het moet wel altijd heel bewust gebeuren. Ze moeten er altijd over ja. nadenken. Altijd doordacht doen. Want zij staan natuurlijk, als er één club onder controle staat, is het het OM wel. Ja. En het Hof moet nu gaan bepalen of het OM op de vingers wordt getikt he, over, ja. over dat filmpje. Vindt u, mevrouw Jortsma, dat dat moet ook moet gebeuren? Dan? Ik ga daar geen uitspraak over doen. Nee, dat is nou uh, net iets wat, wat het Hof moet doen en niet de politiek. Nee. Uh, ik vind al dat de politiek zich vaak te snel met, met uh, processen bemoeit. Waar we, daar hebben we toch goede afspraken over. Laten we ons er maar buiten houden. Okay. Dan gaan we naar Jan Beuving, want die is zo heel stilletjes binnengeslopen. Uh, zo is het dan. Goedemorgen, Goedemorgen, Jan. Goedemorgen, Johan. Goedemorgen, mevrouw Jorisma. Hey Albrecht, Anja de Jong. Laatste keer dat ik met jou in de studio zat, toen was je veel slimmer dan ik, want toen word je de <laughs> slimste mens. Uh, ik mocht maar één aflevering meedoen. Ik wil graag beginnen met de Kamer van Koophandel. Is je nog steeds hoger? Nee. Nee, hoor, helemaal niet. Nee, ik vind juist dat je het volkomen terecht gewonnen hebt. Maar ik, maar ik heb er wel wekelijk van gelegen. Maar goed, uh, laten we beginnen met de kamer van koophandel. Ja, uh, nee, ze dus was gewoon veel te goed. Uh, die naam kamer van koophandel die blijkt helemaal niet te deugen. Luister maar naar het NOS journaal. De kamer van koophandel verkoopt gegevens door van honderdduizenden ZZPers. Ja, het zou dus beter zijn om het een kamer van verkoophandel te noemen... of nog beter kamer van doorverkoophandel. Hetzelfde hoorden we net in het nieuws blijkt te gebeuren bij meld misdaad anoniem. Dat kunnen we voortaan beter geldmisdaad anoniem worden. Als er iemand op de catwalk wordt vermoord, dan hebben zij weer een verdienmodel. Nou goed, terug naar de kamer van koophandel. Bedrijven betalen dus om hun gegevens te laten verkopen... aan andere bedrijven die hun gegevens ook weer laten verkopen aan andere bedrijven. Dat is geen kamer van koophandel, het is een zaaltje van zwendel. En wat was de reactie van het huisje van Heling? De kamer van koophandel zegt dat ze al honderd jaar zo werken. Ja, we doen het al 100 jaar zo. Wat is dat nu weer voor argument? Zelfs in Cuba zijn ze na 60 jaar de Castro zat. Maar uh, laten we het even over de taal hebben. Taal is besmettelijk. Want ook in het nieuws, ook in het nieuws was gisteren het milieueffectrapport in zaken Schiphol dat gekeurd wordt door dezelfde ambtenaren die nauw betrokken zijn bij de totstandkoming van die rapportage. En wat was de reactie van minister Cora van Nieuwenhuizen? Dit is zoals het gangbaar is ook bij andere regionale luchthavens in het verleden. Dus we doen gewoon eigenlijk de dingen zoals we ze steeds hebben gedaan. We doen het zoals we het steeds hebben gedaan. Het gaat al 100 jaar zo, letterlijk. In het geval van Schiphol bestaat 102 jaar. En in het eerste jaar waren ze al aan het uitbreiden. Maar wij van de taal horen natuurlijk liever nieuwe dingen. En die waren er ook. Bas Dost die maakte gisteren bekend dat hij niet meer voor Oranje wil spelen. Op deze zender analyseerde Arno Vermeulen, voetbalcommentator bij NOS... dit vertrek in de uitzending bij Jan Mom. Als je ook maar één goal maakt in 18 in de lands, ook al was het vaak als invallen, dan heb je geen voldoende op je rapport. Met alle respect voor Bas, we gaan hem niet missen... We, we, we moeten niet van het dak springen nu Bas Dos bij het zelf. dat stopt. Nog even nadenken erover. We moeten niet van het dak springen nu Bas Dos stopt bij Oranje. Nee. Dit is de uitdrukking van de dag. Nog nooit door iemand gebruikt. Ik heb het even nagezocht, ik heb het gegoogeld en het gaf eigenlijk maar één hit. Hé, hey, kom van <middels> dan. Ja, één hit, maar wel een hele grote hit nou, natuurlijk. Peter Koelenwijn. Ik heb wel een andere trouwens. Jazeker. Nou, Arno Vermeulen zegt dus niet van dat dak afkomen. We hoeven ook niet uit ons dak te gaan, want Bas Dos stopt ermee. Is toch jammer. Het dak gaat er dus ook zeker niet af. En misschien dat de mussen vandaag wel met dood van het dak vallen... met deze temperaturen, maar wij hoeven er dus niet van af te springen. Overigens even over Bas Dost. Dat is een spits die het op de spits drijft... omdat hij als spits zelf niet spits genoeg was... om een goede spits in de spits van Oranje te zijn. In zo'n zin is het uh, spits de spitsuur. En als de krant de spits nog had bestaan... dan had je over een spits in de spits in de spits kunnen lezen. En een spits in de spits in de spits, dat heeft een naam. Dat is het Doste-effect. Nou, uh, behalve als taalvernieuwers kunnen NOS-commentatoren... ook als filosofen uit de hoek komen. Jeroen Guter interviewde gisteren Oussama Asaidi, speler van FC Twente, die eindelijk weer gewonnen had. Wat je bedoelt te zeggen is eigenlijk: je moet in het onmogelijke blijven geloven. zolang het nog mogelijk is. Je moet in het onmogelijke blijven geloven. zolang het nog mogelijk is. Als het had gezegd. dan had het overal op de wereld op een tegeltje gestaan. En misschien maak ik mezelf onmogelijk. maar ik probeer het toch even uit te leggen. Als het onmogelijke mogelijk is. dan is het niet meer onmogelijk. Maar het is zo mogelijk nog onmogelijker. om iets in iets, in iets mogelijks te geloven. Want geloven in iets mogelijks. ja, dat is onmogelijk. Dan is het geen geloven meer. Het is dus altijd mogelijk om te geloven in iets onmogelijks. En in de voetballerij heb je vaak discussie over een kans of een mogelijkheid. Maar dit is een kans op de mogelijkheid van het onmogelijke... als je maar in dat onmogelijke blijft geloven zolang het nog mogelijk is. Nou, Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door het etje... want dat zorgt ervoor dat ik ook weer ophoud met deze onzin. Het etje van vandaag gaat naar het Noord-Brabants Museum. Die hebben een derde Vincent van Gogh eh, aangekocht. En het etje luidt al dus, et noord brabants M. een derde van Gogh. Maar waar is die andere twee derde dan? <totstukkig> <lacht> Dat In het een verkocht museum, denk ik. Ja, waarschijnlijk. We ja. <lacht> ja. zijn er nog twee. <lacht> ik ga bedanken, Yuri Albrecht en Angela de Jong, voor hun deelname aan dit Mediaforum. Een nieuwsupdate via DNOS. Kinderen die langdurig worden blootgesteld aan magnetische velden... lopen mogelijk een hoger risico op leukemie en hersentumoren. Dat concludeert de Gezondheidsraad. Het verband is nog niet bewezen, maar de aanwijzingen ervoor worden steeds sterker. En daarom wil de Raad dat het advies om woningen niet te dicht... bij hoogspanningskabels te bouwen wordt uitgebreid. Voorzitter van de Gezondheidsraad, Pim van Gogh. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Zwart. Hoe sterk zijn die aanwijzingen dat bijvoorbeeld hoogspanningskabels kanker veroorzaken? We weten dat eigenlijk al een, een aantal jaar... dat er een samenhang is, nadrukkelijk een samenhang... tussen het wonen in de buurt van hoogspanningslijnen en leukemie, bloedkanker, bij kinderen. Ja. Dat wil niet zeggen dat het een de oorzaak van het ander is. Uh, het is een statistisch verband. En belangrijk daarbij is ook om te bedenken... wat om hele kleine aantallen gaat, ja. gelukkig. kinderleukemie is tamelijk zeldzaam... maar komt iets meer voor bij kinderen die in de buurt van hoogspanningslijnen wonen. Ja. Nou is er 18 jaar geleden ook onderzoek naar gedaan. Dat is nu herhaald. Heeft dat dan nieuwe inzichten opgeleverd ook? Uh, het eenvoudigste antwoord is eigenlijk niet geen nieuwe inzichten. Dat is eigenlijk wel wat je hoopt bij zoiets. Je hoopt eigenlijk dat recent onderzoek erop wijst... dat het achteraf gezien niet juist blijkt te zijn. Dus dat heeft de commissie van deskundigen ook nadrukkelijk gedaan. Die zijn eigenlijk op zoek gegaan naar bewijs van het tegendeel. Dat hebben ze niet kunnen vinden. En daarom concluderen we vandaag... dat, uh, dat die aanwijzingen er daadwerkelijk nog steeds zijn... En uh, dat het belangrijk is om in het oog te houden dat het dus om hele kleine risico's gaat. Want we hebben het dan over een vijfduizendste van een procent. Wat het absolute risico is voor de ongeveer 10.000 kinderen die in Nederland in de buurt van een hoogspanningslijn wonen. Ja, en als we die cijfers even bij elkaar brengen, ik snap dat dat ingewikkeld is hoor. Uh, maar hoeveel gevallen per jaar denkt u te kunnen relateren aan die magnetische velden? Eén geval van kinderleukemie in twee jaar... terwijl er in twee jaar zich 270 uh, andere, zo gezegd, andere gevallen van uh, bloedkankerlycemie ja. bij kinderen voordoen. Dus het is een hele kleine fractie van het totaal. En in Nederland wonen er 2,8 miljoen kinderen onder de 15. Dus over twee jaar genomen zijn er 5,6 uh, miljoen kinderen uh, at risk, zo gezegd, Die lopen risico... Die, die vormen de, de noemer van die breuk. En dan zou er dus één kind mogelijk in samenhang met die hoogspanningslijnen uh, leukemie ontwikkelen. Ja. Dus nogmaals, het gaat om kleine aantallen. Maar goed, iedereen denkt natuurlijk het zal je kind maar zijn. En dat is dan ook reden voor ons om te zeggen van nou probeer bij de planning van de trajecten van hoogspanningslijnen... Bijvoorbeeld die niet over een kindercrash te laten hangen ja. of uh, boven, boven, vlak boven een kleuterschool. Ja, puur, een puur uit eigenlijk dus voorzorgen. Want nogmaals, het zijn kleine aantallen inderdaad. U, u geeft dat ook aan. Er is uh, niet echt een oorzakelijk verband per se. Uh, maar u wilt dus wel dat dat voorzorgsadvies wordt uitgebreid? Ja, in, in goed Nederland zeg je dan better safe than sorry. Ja. He, liever liever uh, ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Als je toch hoogspanningslijnen, trajecten gaat plannen... doen we dan een beetje uit de buurt van uh, kindervoorzieningen. Ja. Want wie is er dan nu aan zet? Nu is uh, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan zet. Ja. Hartelijk dank, voorzitter van de Gezondheidsraad, Pim van Gol. Straks om tien voor half twaalf spelen we natuurlijk weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast een hint voor vraag 20 En de vraag luidt, wie won als eerste popartiest de prestigieuze Pulitzerprijs? Oei, die moet ik even opzoeken. Dat allemaal over een klein uur. Nu het NOS Nationaal met Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1.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 Het stilleven met flessen en schelp was van een particulier in het buitenland. Het museum in Den Bosch heeft er 2,5 miljoen euro voor betaald. En in Amsterdam-Oost zijn meerdere gewonden gevallen... toen een touringcar van een talut reed. De bus zou vervolgens op zijn kant tegen een boom zijn beland. Alle passagiers zijn volgens de politie intussen uit de bus gehaald. Jolanda van der Velde, verkeersinformatie. Er staan nog een paar files. De A1 Hengelo richting Apeldoorn. Daar was een ongeluk bij Alfred Rijssen, nog 20 minuten vertraging. Ook een ongeluk op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Slidderucht Oosten, een kwartier vertraging. Daar is de rechter reis ook dicht. Vanochtend is een vrachtwagen gekanteld die is geladen met kippen. Daardoor is de A50 zwollen richting Apeldoorn voorlopig dicht tussen Hattem en Epe. Vertraging is daar bijna een uur. Het opruimen en herstel van de vangrail gaat zeker wel nog een paar uur duren, denkt de Rijkswaterstaat. Verkeer op weg naar Apeldoorn kan beter omrijden via Amersfoort over de A28 en de A1. In de Westerschelde tunnel in de N62 Borstelen richting Gent staat een kapotte vrachtwagen. Die wordt later vanochtend geborgen. Daardoor is in de tunnel maar één rijstrook open, daardoor een half uur vertraging. Carlo Johan de Zwart. Het tweede uur van Spraakmakers met aan tafel Spraakmaker van de Dag... Annemarie Jortsma en nog een Annemarie, nou ja, Annemarie, Annemarie Ke Willemse En met haar bespreken we het 200-jarig bestaan van het Rijksmuseum voor Oudheden. En Jozef Oebelkas, een van de sprekers die in de loop naar 5 mei... een vrijheidslezing zal houden. Nu eerst. De Spraakvraag. Beste Spraakmakers. Alle Nederlandse woningen moeten van het gas af. Nou woon ik in een oude, hele oude Zeeuwse boerderij. Waarom? En hoe dan? Veel succes met uitzoeken. Opeens worden de klimaatdoelen van Parijs heel concreet. Minder vlees op het bord, elke auto een stekker. En ja, de komende jaren moeten miljoenen huishoudens van het aardpas. En uh, dit is mijn uh, hoekwoning. Ja, dit is, uh, uw huis staat nog in de stijgers. Ja. Dus daarom zei ik van, u mag best binnenkijken. Alleen ja, dus uh, binnen is het zootje zo meteen. Hier en daar zijn ze er al mee begonnen, zoals hier in Zoetermeer. Kijk, ja, en dan komen we eventjes binnen. Ja, nou, alles nog ingepakt inderdaad in het plastic. Het moeten eigenlijk nul op de meter woningen worden, toch? Officieel moet het kunnen, nul op de meter. Ja. Maar het is je eigen verantwoording, dan haal ik dat. Ja, precies. Dus het hele spel... U, u, u er. moet er zelf ook nog wat aan doen. Ja, ja he, net zoals dus als we het voorbeeld nemen warm water. Ja. Je kan hier dus met z'n vieren, als je hier met z'n vieren woont... Ja. kan je dus acht minuten lang douchen achter elkaar. Ja. Nou, wij hebben dus een test gedaan. Dus in 2,5 minuut zou jij gewoon dus normaal kunnen wassen. Hoef je eigenlijk helemaal niet te haasten. Ja. He, dus even nat worden, dus jij geen zeepen afspoelen ja. en de bron eruit. Het zijn wat oudere huizen, gebouwd in de jaren 60. En ze worden nu van het gas afgehaald. Dat kan hier relatief makkelijk. Al kost het nog wel ongeveer 1 ton per huis. Het huidige kabinet gaat stoppen met de productie van gas in Groningen. En vandaag nam het kabinet een historisch besluit. De gaskraan gaat uiterlijk in 2030 helemaal dicht. En als het aan de installatiebranche ligt... dan mogen de oude cv-ketels over een jaar of drie niet meer vervangen worden. Het afscheid van de traditionele cv-ketel komt in zicht. Er moet dan een duurzaam alternatief zijn. Belangrijke vraag is natuurlijk. Wie gaat dat allemaal doen? Jullie buigen een pijpje. Er zit een koppelingetje. Wordt erop aan vastgemaakt. Daar zit weer een draadje in. En dan wordt een ledlampje in gemaakt. Ja, klopt. Het is allemaal niet zo spannend uh, opdracht. <laughs> ja. Nee, ja. Ik ben Meijer van der Steenhoven. Ik ben directeur van het programma... Bureau Warmte Koude Zuid-Holland. En initiator van de Van -Los campagne. Onze, onze energietransitie heeft feitelijk drie uitdagingen. Eén is in de ruimte... We moeten genoeg plek hebben om al die windmolens en zonnepanelen etc. neer te zetten. En de andere is het kostenvraagstuk: wie gaat het betalen? En de derde en die is minstens even belangrijk is wie gaat het doen? Hebben we genoeg installateurs, techniciëns, uh, uh, uh, uh, elektriciëns? Nee, nou, die hebben we niet. Techniekstudenten van NBO Rijnland leren hier hoe zij zich op een aardgasvrije toekomst kunnen voorbereiden. Ja. Het is een vorm van praktische intelligentie die ik denk nog ja. vaak onvoldoende gewaardeerd wordt. Maar volgens Claudia Chi, directeur van het MBO-college Techniek en ICT, is de opleiding niet erg populair. Ja. Wij zien uh, dat de technische beroepen soms een verkeerd imago hebben. Ja. Uh, zogenaamde vuile technische beroepen. Ja. Wij proberen heel erg door middel van uh, beeldvorming en ook in de publiciteit treden, ook met meisjes, te laten zien dat het beroep van de technicus verandert. Ja. Verandert van apparaten naar systemen. Verandert van een product leveren naar een dienst leveren. En daardoor wordt het denk ik ook aantrekkelijker voor meerdere doelgroepen. Nee, de jeugd van tegenwoordig maakt de handen liever niet vuil. En ouders helpen ook al niet mee. Het imago van VMBO en MBO is niet best. We zien nog steeds, en gelukkig horen we nu ook wel andere geluiden... dat vanuit de maatschappelijke opinie VMBO MBO uh, niet een hoogstaande geweldige route is. Dat vinden wij heel erg jammer. Uh, en het is wel noodzakelijk dat die opinie gaat veranderen. Ja. En dat ja. ouders trots zijn en dat leerlingen trots zijn... als hun kinderen naar het VMBO en naar het MBO gaan. Ja. Want het zijn niet alleen de huizen die moeten worden aangepakt. Omdat de huizen van het gas losgaan en alles straks op elektriciteit draait... moet ook het elektriciteitsnet verzwaard worden. Ja, Je moet, het, je, je moet dus eigenlijk bij dit soort uh, transities... Naar het ja. totaalplaatje kijken. Dus alles wat er boven de grond gebeurt, in woningen... Uh, dat heeft direct effect op uh, ja, onze elektriciteits- en gasnetten. U hoort Henry Bontebal van Netbeheerder Stedes. Ja, er moet ook wel ergens een centrale zijn die dat op dat moment opwekt. Ook elektriciteitscentrales moeten hun energie ergens vandaan halen. Ja, hoe wekken die dan die elektriciteit weer op? Met gas. Ja. <laughs> ja. En met kolen, dat is nog veel om half... Dat is echt vies. Ironisch genoeg gebeurt dat nu nog vooral met kolen en gas. Maar dat dus morgen. Zelfde tijd, zelfde zender. Als u nou wil dat een van de verslaggevers een antwoord gaat zoeken op uw vraag... dan moet u even lid worden van onze community... en een mail sturen naar spraakmakers.nl. Intussen een tafel met een aantal nieuwe gezichten. Annemarie Jortsma is vanochtend onze spraakmaker. Maar daar zijn bijgekomen Annemarieke Willemsen... conservator Nederland-Middeleeuwen... en samensteller van de jubileum-tentoonstelling... bij het Rijksmuseum van Oudheden, dat 200 jaar bestaat. En Jozef Oebelkas. Welkom, Jozef. Ja, dankjewel. Jij zat 4,5 jaar om precies te zijn, 1637 dagen onterecht vast... in uh, verschillende Marokkaanse gevangenissen. In de aanloop naar en op 5 mei geef jij lezingen over vrijheid. Je bent een van de elf sprekers op die vrijheidscolleges. Andere sprekers zijn onder andere oud-politicus en schrijver Jan Terlouw... historicus Herman Pleij en kunstenaar Tinkerbell. Um, voor jou heeft het woord vrijheid, denk ik zo, wel een hele specifieke lading. Hè? Ja, eh... Uh... Uiteraard, als je praat over fysieke vrijheid... Hè. We hebben we vaak de mond vol over vrijheid. En het is eigenlijk maar heel vanzelfsprekend. Maar goed ook dat het vanzelfsprekend is. Ja. Want dat zou het ook moeten zijn. Maar uh, ja, als ze praat over fysieke vrijheid... dan is dat wel... Uh, ja, ik weet wat het is om zeven dagen per week... Ja. 24 uur per dag opgesloten te zijn... voor uh, bijna vijf jaar. Daarvan. Ja, want je hebt, ja, je hebt vaker je, je verhaal wel gedaan. Uh, even Klopt. voor de mensen die jou nog niet kennen. Zullen we even teruggaan naar 23 december 2004. Wat gebeurde er toen? Uh, ik was voor zakenreis. Ik was 24 jaar oud. Ik heb gestudeerd... Leuk leven. In Brabant geboren, getogen. Hoor je misschien wel een klein beetje aan tong van, <lacht> zeg maar. Ja. Um, en uh, uiteindelijk uh, zat ik daar voor zaken. Uh, is er een inval plaatsgevonden. Uh, had plaatsgevonden bij een van die bedrijven. Waar ze 8000 kilo hadden uh, gevonden aan uh, drugs. en Ik was niet aanwezig. Ik kom later pas aan. Uh, vraag nog aan de politie uh, wat er aan de hand is. Ze horen dat ik uit Nederland kom. Wisten niet wie ik was. Uh, maar ja, ik moest meekomen en uh, later hebben ze mij uh, tien jaar celstraf gegeven. Ja. Dat is even een notendop. Ja, en uh, in hoog tempo. Uh, maar ja. gevangenissen, we lezen uh, en horen er vaak slechte dingen over. Hè? Uh, ja, niet alleen in Marokko, maar zoveel landen natuurlijk. Ja. Uh, Amnesty International doet jaar op jaar melding van, van martelingen. Demonstranten in het Rifgebied die in de gevangenis mm -hmm. zitten, die zeggen uh, dat ze gemarteld zijn. Wat kan jij daarover vertellen? Uh, nou, ik ben eigenlijk zelf nooit gemarteld of iets. Het, uh, ja. het komt inderdaad voor, maar nogmaals, uh, daar is Marokko niet. Uh, uh, yeah, uh, zeldzaam in... Uh, Helaas, maar goed. Eh, eigenlijk, um, ja, wat, laatste wat ik wil doen is gewoon Marokko zacht maken, omdat uh, ja, het land gewoon wel in mijn hart zit. Als we praten, over mensen, culturen, eten, mm -hmm. ja, de stad van mijn vader, Marrakesh. Uh, ja. Maar het land is wat anders dan de autoriteiten. Maar dat is het. Het is namelijk het systeem inderdaad. En ja. dat is natuurlijk uh, ja, eigenlijk in heel Afrika, heel Azië, heel Zuid-Amerika, Midden-Amerika. Noem het maar op. En um, ja, ja, dat, dat, dat, ja, dat. Ik hoop maar vooral voor de mensen daar dat dat gewoon uh, ja verbeterd uh, zal gaan worden. Ja, um, het is een beetje een sportvraag, maar um, hoe? hoe zou de gemiddelde dag in die gevangenis daaruit voor jou? Ja, eigenlijk heel simpel. Als je praat over uh, ja, een heel straks tramien van 9 tot 11 en van 3 tot 5 was het uh, luchten. Ja. Uh, van maandag tot met vrijdag. En uh, voor de rest was het gewoon op een cel met uh, 30, 40, soms meer dan 100 man op elkaar gepropt in uh, ja, toch wel een beetje een redelijke vieze bende. Ik zeg altijd wel eens, uh, ook in mijn lezingen en presentatie laat ik foto's zien. En dan was, zien mensen de ernst van de zaak in. Hè? Je, je kunt gewoon googlen. Hè? Ga googlen en zeg Marokko gevangenis. Is en zoek op afbeeldingen en je ziet het. Ja. Uh, ja, zo heb ik geleefd en uh, ja, mezelf heel erg, ja, moet ik het zeggen, nuttig gemaakt. Middels dus die 400 brieven van mijn moeder. Dat is ook de hele reden waarom mijn eerste boek zo heet. Ja, dus omdat is inderdaad de titel van je boek. Ja, ja 400 brieven van mijn moeder. Brief van mijn moeder. Ja, want dat is uiteindelijk de rode draad door het verhaal. Dat zij mij gewoon steunde. En dat ik ook gewoon tips gaf. Hè. Verzorg jezelf goed. Hou een dagboek bij. Bekijk gewoon heel goed de stand van de zon. Alles, uh, alles. Al ja, een soort structuur aangebracht in Ja, je nou, je leven, ja dat absoluut. Een, een, een soort beetje soort zoals die. Mandela dat ook deed. Ja, absoluut. Die ja. Ja. Ja. Maar ja. ik kan me voorstellen dat je die eerste dagen. Want je zat, je hebt een celstraf gekregen. van, 10 jaar, ja. jaar ja. 4,5 ja. jaar zijn het er uiteindelijk geworden. Maar ja. ik kan me voorstellen dat je in het begin dan denkt: waar ben ik in beland? Oh, ja, ja, ja, ja, ja, maar natuurlijk. En de frustratie. Nou, dat was niet de eerste dagen, dat was de eerste maanden. Want je, er overkomt je iets. En ja, goed, hè, onschuldig in de gevangenis. Hè. Iedereen zegt het natuurlijk. En hier in Nederland heerst ook vaak: ja, we roken ze vuur. Het zal wel. En dat snap ik hoor. Want ik zou misschien ook zo gereageerd hebben. Ja. Als dit mij er nooit is overkomen. Maar, ja, maar die eerste maanden was gewoon bizar. En constant werd er ook verteld: je gaat naar huis, je gaat naar huis. En Nederland gaat ze ermee bemoeien overheid. Er werden kamervragen gesteld. Die jongen die moeten daar zo snel mogelijk weg. Maar uh, uiteindelijk uh, ja, gingen daar niet snel weg. Ja, had je een advocaat eigenlijk? Ja, ik had een uh, Arabisch sprekende Maro uh, f, ja, Marokkaanse advocaat. Uh -huh. uh, maar goed, ja, ik sprak geen woord Marokkaans Arabisch, maar uh, ik dacht ja, het komt wel goed. Oh Komt goed. En, en hoe, uiteindelijk ben je uh, ook weer onschuldig verklaard? Nou, niet in Marokko. Maar hier in Nederland, uh, ik heb zelf hier geen strafblad, niks. Nee. Ik mag heel veel voor de overheid ook betekenen. Uh, maar in Marokko niet, want het interesseert ze gewoon niet. En dat uh, wil ik altijd gewoon zeggen. weet je wel, rechtspraak. Ja. wij hebben nogal wat uh, te dus... klagen over onze rechtspraak. Maar wij betekent het redelijk... dat nou dat je ook niet naar Marokko kunt? Uh, dat weet ik dus niet. Um, als je ik je dat ja, al überhaupt zou maken. Nou, nou, nou, nou, nou, nee, ik heb het nog niet geprobeerd. Maar ik, ik, ik mis het land echt oprecht. Maar uh, uh, voordat ik terug ga, ga ik wel even checken, dubbelchecken of alles. Uh, dat uh, lijkt me handig. Ja. ja, dat lijkt me wel ja. Nou, heb jij uh, uh, tijdens je gevangenschap uh, een, een, een zekere empathie ontwikkeld hè, voor de bewaarders? De mensen die jou eigenlijk, uh, die jou nou ja, vasthielden gewoon. Ja. Ja, daar heb ik hoe, is dat, hoe is dat zo gekomen? Want het is ook niet de meest voor de hand liggende. Nee, nee, maar zo, ik, ik zeg, het, is, het is een proces. Hè. Het gaat niet van de ene op de andere dag. Het is echt een proces geworden. En ik weet nog heel goed dat in de eerste gevangenis hoofdchef Nordin... Ja, eigenlijk een heel markante man, heel streng. Uh, maar achter dat harde masker was er ook gewoon een heel gevoelig persoon. En dat merkte ik toen ik uh, de allereerste brief van mijn moeder op bevel voor hem moest vertalen. Uh, ik sprak Frans, dus vanaf ik ook in Marokko zat. En... Um, ja, toen zag ik dat hij tranen kreeg in zijn ogen. En dat hij zei, weet je wat, hou die brief maar voor jezelf. En wat een fantastische moeder heb je. En uh, zo is onze vriendschap uh, ontstaan. Ja, en waar heeft dat toe geleid, die vriendschap? Ja, uiteindelijk tot uh, ja, dat ik eigenlijk nooit ben geslagen, gemachteld. Ook niet door de medegevangenen. En dat ik eigenlijk gewoon met mijn houding er gewoon voor iedereen ook was. Uh, dat ik een bepaalde bescherming genoot, maar er niet ging, uh, ja, over ging opscheppen. Want... Ja, weet je, ik was gewoon met die jongens. Ja. En dat liet ik echt gewoon merken. Ja, maar is dit, zonder een, oordeel. is dit een soort tactische uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, Of is zonder, echt uit overtuiging? Zonder, zonder plan, gewoon zoals het is. Want zoals ik hier met jullie zit... Zo, ja. en zoals ik praten, allemaal drukte en ADHD, noem het maar op. <laughs> zoals ik ook daar en was ik hiervoor. Ik, ja. dit, dit, dit is het. En blijkbaar kun je dat eigenlijk een beetje kwijt in die gevangenis, die energie? Ja, ja, ja. Uh, Nee, niet zo makkelijk als hier, nee. althans. Um, je hebt over jouw avontuur, noem ik het even... Uh, je zegt het net al, een veelgeprezen boek geschreven... 400 Brieven van Mijn Moeder, Gezondheid, Liefde, Vrijheid. Dat is het tweede boek, ja. Maar... Wat, ja, dat is ook een boek. Uh, wat opvalt is dat je niet depressief bent geworden, rancuneus... of als slachtoffer bent teruggekomen, Integendeel, mm -hmm. uh, Sterker, veerkrachtiger en positiever. Hoe kan dat? Wat is je recept? Uh, mijn recept, ja, even in een notendop. Is dat ik erachter ben gekomen dat uh, ik mijn geluk bepaal. En dan echt gewoon voor de volle 100%. En dan ben ik achter gekomen dat het niet afhing van die 15 meter hoge muren met prikkeldraad en tralies. Maar dat het echt bij mij lag. Ja, nou ja, dat ik mijn geluk bepaal. Je zit in een, onterecht in een geval. Ja, ja, ja, ja, ja jou dat klopt. Zelf. En dan kun je natuurlijk je de hele bepaalt helemaal dus, niks. En, op dat en, en die machteloosheid hè, en boosheid en frustratie, hè, de, dat gevoel van onderrecht, dat heb ik ook echt gekend. Hè. Dus ik ben het proces doorgegaan. Hè. Okay. Dus heel vaak denken mensen, ah, weet je wat, 10 jaar komt goed, ben ik 34 als ik thuis kom. Nee, ik heb verdriet gekend. Maar uiteindelijk heeft dat wel een plekje gekregen, want als dat de overhand gaat krijgen, dan ga ik eraan onderdoor. En dat gaat gewoon niet gebeuren. En dat is stapje voor stapje zo gegaan, dat ik het uh, uiteindelijk ook gewoon deel graag met andere mensen. Want ik gun oprecht iedereen het geluk. Ja. Zag je wel veel mensen om je heen die daar anders mee omgingen? Ja, en zeker. Ook aan onderdoor ging? Oh ja, maar zat de van meerderij. Marika Willemsen van het Museum van Oudheden? Ja, daar ja, ja, ja, gingen heel veel aan onderdoor. En heel stom gezegd misschien, dat, zij werden ook een voorbeeld van mij. Zo van, maar zo ga ik niet worden. Nee. Maar je hebt. En, en wat je nu doet, is natuurlijk ook. Je bent natuurlijk gewoon nu een rolmodel geworden. Uh, want ik, ik vind ja. het ontzettend leuk dat je die vrijheidslezingen gaat houden. Want ja. Dat het is het mooi. On, ik ben daar vaak bij betrokken geweest. want als mm -hmm. burgemeester ben je daar ja. vaak bij ja. betrokken. En dat is natuurlijk toch wel heel. Daar komen echt heel veel uit... Ja. die niet elke dag naar een lezing gaan. Nee, dat klopt. En die mogelijk zo'n proces uh, uh, ook nog wel door moeten. Uh, ja, nee, dat klopt. En het is vooral heel leuk om ook voor jongeren te spreken. En het is maar heel fijn dat die jongeren ook gewoon, gewoon heerlijk uh, van van vrijheid kunnen genieten, maar daardoor wel zich geluk. bewust worden. Precies, maar ja, juist, ja, gewoon, gewoon bewust worden en vrijheid heeft voor iedereen een andere betekenis. Uh, dat heeft voor mij een bepaalde betekenis. En dat heeft voor jou een bepaalde betekenis. Ja. Voor ja. iedereen. En, en toch vraag uh, ik me af. Uh, want je bent, ja, je kunt bijna zeggen een soort positiviteits. Goed, nee, nee, nee, geworden? zeg dat alsjeblieft niet. Ik ben van Jozef Voetbalkast. En ik ben blij. Weet je, al klaar. <suction> ja, met een blijde boodschap ook. Nou ja, gewoon, Nou, weet dat? Vooral met een, met een indringende boodschap. Want het leven, we hebben allemaal een verhaal. Al jouw luisteraars nu, die hebben allemaal een verhaal. En we ja. hebben allemaal met onze, ja... Uh, strubbeling te dealen. En ik gun gewoon iedereen een gewoon duwtje in de rug dat jij je geluk op een bepaalde manier kan vinden. En ja. veel te veel hangen dat nog veel te veel aan de buitenwereld. En stop daar gewoon mee, want daar vind je het niet. Punt. Nee, het zit in jezelf. absoluut ja. En je moet het ook zelf doen. Ja, absoluut, absoluut. Hoor, absoluut. En, en heb, jij, heb jij medegevangen, want je zag, je zag ze eraan onderdoor gaan. Uh -huh. uh, heb jij die uh, nou ja, het licht kunnen doen zien? Sommigen, absoluut. Ja? Ja, beschrijf je ik ook. Dan? Uh, gewoon door te laten zien dat het uiteindelijk daar mijn leven werd. Weten dat het niet mijn wereld was, maar ik maakte mijn wereld ervan. En uh, dat ik gewoon de jongens liet zien. Hè, want ik gaf op een gegeven moment Engelse les, ik had een taal geleerd. Uh, kon, ik had mijn gevangenis Sportles gaf ik. Hè, met de middelen die er niet waren, toch dingen doen. En dan zei ik tegen de jongens, jongens, als jullie willen, uh, je kunt bij mij gewoon aansluiten. Dat in ieder geval de tijd een stuk sneller gaat. Dat je brein bezighoudt. Uh, laat het gewoon samen doen. En als je het niet wilt, ook oh, prima. Maar ik ga niet mijn energie natuurlijk stoppen in mensen die niet willen. Ik stop vooral mijn energie in ja. mensen die wel willen. Ja, Maar ja, goed, aan die mensen die niet willen... die moet je nou juist zover zien te krijgen. Nou, dat probeer op ik vindt, in eerste instantie ja. ook. Maar als ik dat merk, hè, want je kunt een paard vanuit water brengen... maar het paard moet wel zelf drinken. Als het paard echt goed blijft... Moment, op een gegeven moment moet er beweging op, komen. Op een gegeven moment moet er beweging komen. Ja. Want, dan, want dan verspil ik mijn energie. En die wil ik dan liever stoppen in mensen... Die dan wel even staan. Ik las zelfs dat je de rechter, die jou die tien jaar gevangenisstraf heeft opgelegd... Uh, persoonlijk wilde bedanken. Ja, dat gaat wel heel ver, zeg. Ja, maar, maar zo ver ben ik nou. En waarom wil je die bedanken eigenlijk? Voor de nou, inzicht ja. dat je hebt gekregen? Ja, dat. En gewoon voor een bepaalde kracht die ik nou mag... Uh, Uiten. En niet om op te scheppen, want ik ga niet op een podium staan. en zeggen, jongens, uh, weet je, kijk mij, kijk mij ja. maar. Gewoon puur, ik heb ook een verhaal. Zoals jij een verhaal hebt, en zo ben ik ermee omgegaan. En ja, iedere week weer. En als vanavond, trouwens, in uw prachtige stad in Almere mag ik ook spreken. Ja, ik zag het. Ja, en uh, dan uh, zelfs bij mij om de hoek. Oh, oh nou, dat is normaal ja. leuk. Nou, ja. welkom, zou ik zeggen. Tot straks tot vanavond. Ik weet niet of ik tijd heb, dan moet ik welkom. Kijk maar, maar goed, ja. maar in ieder geval. En het is zo mooi om na afloop gewoon mensen te zien met een lach, met verwondering, met een soort van ja. Ja, mooie blik in de ogen dat ze gewoon zeggen: dankjewel. je wel. En ja, mensen wat, hoeven me niet te bedanken. Want wat, wat wil je daar nou eigenlijk bewerkstelligen? Ja, ik ben hier ingerold. Hè. Het enige wat ik wilde was dat het boek zou komen. En ik wist niet, hè, dus 400 brieven van mijn moeder, geen bundeling van brieven, mm -hmm. maar gewoon stukken brief die gewoon terug zouden komen in mijn verhaal. Want het zou zonde zijn om die 400 brieven gewoon om daar niks mee te doen. Ja. En ja, ik wist niet hoe erop gereageerd zou worden. Wist ik veel dat het nu volgende maand naar de 20ste druk gaat en bestseller? Ja, nu is het leuk. Maar toen wist ik het niet. En zo ben ik ja, via de media-aandacht uh, ja, het sprekersvak ingerold. En doe ik gewoon mijn ding. Gewoon ja. In al mijn drukte nogmaals, uh, mijn energie. En uh, ik praat snel. Misschien dat er sommige luisteraars oh, zijn. Eigenlijk hoor ik <laughs> jou zeggen, van dankzij het feit dat jou echt heel veel onrecht is aangedaan... Ja ben je nu wel gekomen waar je nu bent. En daar was Helemaal je misschien waar. niet gekomen als jij een prachtig, simpel... Uh, ICT-bedrijf had gehad ja, jaar, of zo. Ik, hè, maar. Wat en, ik heb en, natuurlijk iets no. gestudeerd. En, nou, ja. Maar, ja, maar dat klopt. Dus ja. daarom hoe mijn Dat's... leven nou uitziet. Het is ja, ja. gewoon uh, geweldig. En het Maar betekent iedereen. dus ook dat mensen die ergens in, een, in de penarie zitten... of in een nare situatie, dat je zelf ook elke keer moet nadenken... hoe kom ik hier naar nou Dat huis? is het. Maar het punt is, dus, ik wil laten zien dat vanuit het donkers van het donker van de wereld... ik kom uit ja. het rion. dat we blijkbaar toch weer iets moois op te bouwen is. Maar Blijf betekent dat ook dat er een situatie is... dat er eigenlijk geen situatie is, laat ik het dan zo zeggen... Ja. Uh, uh, te bedenken waar je niet uit kunt komen? Uh, dat is wel de overtuiging die ik graag zou willen hebben. Maar goed, uh, ik zeg al, ik ga niet voor iemand anders spreken. Nee, ik bedoel, ik dat heb... is ook een beetje zwaar ja, natuurlijk, hè, met jouw boodschap. Ja. Dat mensen denken, ja zeg, die knul heeft, uh, die heeft leuk praten. Ja. Uh, hij heeft het niet makkelijk gehad, dat snappen we wel. Maar mm -hmm. ik zit nog even in een iets zwaarder, uh, ja, maar, een goed, iets maar zwaarder dat, weer. Maar dat mogen mensen ook gewoon bepalen. Ik, bedoel, ik heb een van mijn beste vrienden, die ligt nu met leukemie in het ziekenhuis. Die is gelukkig heel positief onder. Maar ja, ik ga hem niet vertellen. Hey, uh, zonde, komt goed hè, want... Uh, nee, ja, nee die, gaat, die gaat misschien dood. Dan denk ik van, ja. Ja. Dus maar iedereen heeft ja zijn eigen manier van uh, verweven. ja. nou uh, uh, doe je die lezingen, die vrijheidslezingen met bevrijdingsdag staan wij hier altijd stil bij onze vrijheid, uh, ook nu weer. ja. staan we wel voldoende stil bij hoeveel mazzel we eigenlijk hebben dat we in Nederland wonen, waar we zoveel vrijheid hebben. Hm. Uh, dat yes. doen we op 5 mei, hè. Ja. Ik, ik, ik vind dat vond ik altijd mooi bij die grote festivals. waar heel veel jonge mensen die echt niet het hele jaar bezig zijn met, mm -hmm. met bevrijdingsdag of met de Tweede Wereldoorlog. Maar op die dag was toch altijd wel een onderdeeltje van die dag, ook bij al die jonge ja. mensen. Je realiseert dat je in een land woont, waar je gewoon zo'n festival kan hebben, waar je ja. vrij bent, om met elkaar om te kunnen gaan. Positief. Uh, ik zie ook bij bevrijdingsfestival bijna nooit dat er iets misgaat. Nee, nee, nee. Uh, dus je politieinzet kan aanmerkelijk lager zijn dan bij heel veel andere festivals. Ja, maar dat, dat, ja, ja. je realiseren dat, dat je dat allemaal mag doen in dit land. Het is, ja. Ja, ik vind dat dat heel belangrijk is dat dat af en toe bedacht wordt, of herdacht kun je, wordt. Kun je het hebben over die vrijheid? Want dat is eigenlijk de vraag waar ik even naartoe wilde uh, uh, op 5 mei. Uh, als je niet weet wat het is als die vrijheid je ooit ontnomen is. In, zoals in jouw geval. Ja, dat, dat kun je is dan het... ooit dat gevoel krijgen. Nee, nou, het, het is, is moeilijk. Niet maar de verhalen nee. moet je. Kijken. Ja ja precies. De verhalen moet je steeds maar aan voorstellingen. En mensen zeggen als goh ik kan me voorstellen met wat voor nou. verhaal je ook mee hebt. Maar je kan ze alleen maar voorstellen als ze als je het meegemaakt natuurlijk. Maar, maar dat hoeft ook niet. Want ik ga niet iemand zeggen goh ga jij eens even een jaartje de bak in. Want dan weet je in ieder geval voor de rest nee. van je leven wat het is om uh, ja vrijheid te vieren. Dus en dat en er is moeilijk ook in Nederland nog een hele andere gevangenis dan waar jij in hebt gezeten. Dat. Ja ja dat klopt dat klopt. Het zijn nee. nog geen hotels wat sommige mensen wel eens nee. uh, opperen. Ja, dat nee, is gewoon onzin. Maar het is inderdaad wel beter geregeld. En zeg wel eens gelukkig maar. Goed, uh, uh, zie de zon schijnen? Ja, het is een beetje, het is bijna een dooddoener ook, hè? zelfs als je die ten onrechte wordt ontnomen. Ja, ja, goed, ik zeg wel daarom, iedereen moet het gewoon voor zichzelf bepalen. Maar ik gun het wel iedereen. En die zon die schijnt, zie daar mijn bruggetje. Uh, daar gaan we het ook <lacht> over hebben. Insmeren geblazen. Uh, maar volgens het Oogfonds is dat niet voldoende. Je moet ook je ogen beschermen tegen UV-straling. En dat is voor veel mensen nog geen automatisme. Edith Mulder, directeur van het Oogfonds, goedemorgen. Als het goed is, heeft zij wel de zonnebril op... maar blijkbaar niet Hallo. de telefoon aan het oor. dit Mulder, Goedemorgen. Hallo. Tja, dit is een beetje lastig communiceren op deze manier. Uh, zonnebril op dus. Wanneer moet je die zonnebril dan opzetten? Bij hoeveel licht of als het licht bewolkt is? Hoe zit dat? Nou... Uh, so sorry, ik heb de vraag niet helemaal U gehad. heeft de vraag niet gehoord. Stel ik hem gewoon nog een keer. Nee. Uh, het zonnetje ja. schijnt, insmeren is het credo. Ja. Uh, maar volgens jullie, het oogfonds, ja. is dat niet voldoende. Je moet ook je ogen beschermen tegen UV-straling. Dan denk ik, ja, zonnebril op, dan ben je toch klaar? Uh, zonnebril op, een goede zonnebril op. Uh, en dan ben je klaar. Ja. ja, goed. Dank u wel voor dit gesprek, Nel. <laughs> Wat kunnen de gevolgen zijn als je dat niet doet? Nee, euh, nou, er zijn eigenlijk euh, twee oogaandoeningen die op termijn... Euh, dat je daar meer kans op hebt als je nooit je ogen beschermt tegen het felle zonlicht... En dat is de aandoening staar of cataract en maculadegeneratie. En nu is het zo dat staar en kan operatief verholpen worden. Nou brengt een operatie natuurlijk altijd risico met zich mee. Maar in principe kan dat operatief behandeld worden. Maar maculadegeneratie hebben we op dit moment nog geen effectieve behandeling voor. Ja. U zei dat je een goede zonnebril moet opzetten. Um, ja. Als ik nou een goedkope zonnebril opzet, heeft dat dan helemaal geen effect of wel wat? Nou Goedkoop hoeft uh, niet slecht te zijn, absoluut niet. Goedkoop kan heel goed zijn. Uh, het is belangrijk altijd om als je een zonnebril koopt... om uh, te letten op een aantal normeringen. En dat is dat daarop staat UV-100% of UV-400. Dat is hetzelfde codering. En CE3. En CE3 is uh, zeg maar um, de hoeveelheid licht die tegen wordt gehouden. En ja. dat is bij CE3 uh, voldoende in Nederland. Ja. Ja. Nou, sta ik bij uh, de etels of het kruidvat een bril uit te ja? zoeken. Is dat, is dat oké okay, ja. of uh, moet ik dat niet doen? Moet ik echt wel naar ja, dat de opticiën? Kan. Dat kan. Dat kan. Uh, je kun, ja, hoor. Alleen let op uh, dat die normering die erop staat. Dus UV400 oh, ja. of uh, 100% procent. en CE3. Ja. Um, goed, moeten mensen zich nou. Uh, nou ja, is dat, het is nu eigenlijk, uh, uh, wat is het, een paar dagen mooi weer. Moet je dan meteen ook alert zijn, of is het meer iets dat je structureel moet, uh, moet aanpakken? Ja, je moet uh, nee, het is bij mooi weer. Op het moment dat je denkt ik ga me insmeren, dat zijn ook de dagen waarop je zonnebril belangrijk is. En uh, wij zeggen op een hele zonnige dag in ieder geval tussen twaalf en drie smiddags als je buiten komt. En, ja. uh, en verder op het moment dat je ja vindt dat de zon scherp is. Ik wil nog even iets zeggen over die bril waar je het net over had. Want ja. die normeringen zijn belangrijk. Mm -hmm. En verder is het belangrijk dat het niet een klein geinig brilletje is. Want dan kunnen de zonnestralen toch nog het oog bereiken. Mm. Maar dat het wel een bril is die zeg maar, het oog goed afdekt. Een flinke bril. Een flinke bril, opzetten. ja. Dat is het, uh, het advies. Dank u wel, Edith Mulder, directeur van Het Oogfonds. Wij praten zometeen verder met Annemarie Jortsma. Annemarieke Willemsen van het Museum voor van Oudheden, moet ik zeggen. In Leiden. Bestaat 200 jaar. Ja. En Jozef Oubelkas is ook nog hier. Ja.